Het weer, eerst regen en veel wind, later opklaringen... maar vanavond weer buien. Het wordt een graad of 9. Ook morgen soms winterse buien. Het wordt dan een graad of 6. Dit was het nos journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. A27 Breda-Utrecht voor Lexmond, 7 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht...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 1928. Onderweg zometeen. Ad van Hoorn. Herman Emek maar eerst hier. De dame. Die uh, haar muziek werd geproduceerd door uh, Arie Kleingeld. En als u denkt van wie is dat ook alweer. Nou dat was onder andere de manager van Heintje. En ook de ontdekker van Heintje. U hoort nu Carla van Rennesse met Laat me nooit meer huilen. Laat me nooit meer zo huilen. En blijf bij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 Zijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam. En ook hoorde u Herman en ik met Tulpen uit Amsterdam. was natuurlijk een grote hit uit 1957. De volgende artiest kreeg op 13 juli 2009... of de, kreeg hij, hij was eerder gast bij de toppers in concert in 2009. Dat was natuurlijk in Amsterdam. En in december 2012 kreeg hij als eerste artiest een eigen portret in Carré. Het portret is geschilderd door Dora Carpentier. En op 13 januari 2013 vierde hij zijn zeventigste verjaardag in Karé in Amsterdam. Er waren gastoptreders van onder andere Henk Hofstede... Spinvis, Jan Rot en de kinderkoor van Hamelen. En hij werd ook gevraagd om mee te werken aan het Koningslied... het lied voor de inhuldiging van prins Willem-Alexander... tot koning der Nederlanden. Nadat hij de tekst had gelezen, weigerde hij mee te werken. Want er was een hoop om te doen, hè. U hoort hem nu, we hebben het over Rob de Nijs. Met een rit uit 1966. Hier is Anna Paulona. Ik ben Zichzelf een wegbaant. Hoe zelfbewust de voetbalspeler, die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen Hoe lacht er genoeg de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelf gaat van je gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine omschoten. Soms schijnt er reden. Met rotweer, weer en het harde winter gaan fietsen met een kind. Maar geen voetballer wordt. Ze schoppen hem misschien half.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 Dan het kort voor kop van de zaken man, want, <tot Oddslaan> want dan wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dan. Dan een kor voor kop van de zaken van dan wordt hij alleen maar slechter van. Het was Boudewijn de Groots met Jimmy en ook u de Zangeres zonder naam voorbij komen. Met kleine kinderhandjes. De volgende artiest is geboren in Rotterdam op 19 april 1917. En overleden in Weert op 23 juli 2011. Hij was een Nederlandse zanger, producer, componist en tekstschrijver. En zijn plaat. Oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven. vertaald van het originele fanloze liedje. Oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Dat door uh, Frans Boersman en uh, Thor Luxemburg werd geschreven. Staat met uh, 45.000 exemplaren te boek. Als best verkochte Nederlandstalige single aller tijden. En u hoort hem nu, Johnny Hoes. Met al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 Zandvoort uit Zandvoort, iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. U hoort dus juist Helentje van Capelle met Naar de Speeltuin. Een grootste hit die er altijd achtervolgd heeft. Nou hoort u Mieke Telko met Nooit op Zondag. Onderweg zometeen Gornie Baars, ook Gornie van den Bos.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 Thank you. Was Mount McNeil met ik zie een ster. En daarvoor hoorde u Gornie van der Bos met zonder zorgen. En ook nog natuurlijk de Sunshines met de mooiste meisjes zijn in Nederland. De volgende artiesten kennen we als Gonnie Baars geboren in Amsterdam op 21 november 1947. En ze is overleden. In heel op 22 februari 2000 was een Nederlandse zangerest die vooral bekend was aan het eind van de jaren 60. De Amsterdamse kwam al jong in het vak. Haar vader werkte bij een producent van grammofoonplaten en was uh, pianist-entertainer. Haar eerste hit had ze op haar 14e met de Nederlandse vertaling van de Songfestival-klassieker... Twee Kleine Italianen. Dat was een nummer van uh, Connie Vrobus, met als de B-kant Normen. En twee jaar later presenteerde zij het KRO-radioprogramma Tienenclub En in 1967 had ze haar eerste grote hit met Alle Jongens Willen Vrijen... Dat uitgroeide tot een Evergreen. En ook haar andere liedjes waren doorgaans. O, lijk van Aard. En in deze tijd werd ze vaak vergelijkt met Willi nee, met Willeke Alberti. Die soms zelf vervikt. Die ze soms mocht vervangen als ze Albertin optreden wegens de omstandigheden niet kon doen. U hoort er nu gorriebaars met koppie, koppie. Probleem als De twee geliefden weer. Geliefden. En ook hoe die nog de havenzangers voorbij komen. Het Oh roosjes Het zit er al weer op. Zandvoort uit Zandvoort moet u weer een week wachten. Volgende week dinsdag ben ik er weer. Vanaf 11 uur. Het lekker bak koffie en de mooiste hits. Van de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Natuurlijk alleen helemaal mooi oud-Hollandstalige muziek. En als u nou denkt, ik heb een stuk gemist. of ik wil het programma nogmaals beluisteren. dat kan aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. Dit was Zandvoort uit Zandvoort met mij, Mario Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne dag. En natuurlijk nog een fijne week. En misschien tot volgende week. Ik laat u achter met Janette van Zutphen. Met je naam uit mijn hart. En misschien ook nog zometeen Adela Bloemendaal. Met de meisjes van de Suikerwerkfabriek. Ik zeg tot ziens. Ik haal je